11 uur. Het los journaal Door Alt Megens. De omzet in de bouw is in het derde kwartaal met ruim 4% gedaald... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen steeg met een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral middelgrote bedrijven die woningen en bedrijfspanden bouwen... doen het zeer slecht. De kleine bouwbedrijven met minder dan 10 werknemers... worden het minst getroffen door de crisis.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 PostNL erkent dat er klachten zijn van juweliers. Volgens een woordvoerder is er recent nog aangifte gedaan tegen medewerkers medewerker die pakketjes achterhield. Hoe vaak dit gebeurt en hoeveel pakketjes er jaarlijks verdwijnen, kon PostNL niet zeggen. Iran heeft een onbemand spionagevliegtuigje van de Amerikanen in handen gekregen, meldde Iraanse media. Het zou gaan om een drone van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Het is ruim één meter lang en heeft een spanwijte van drie meter.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 De Franse politie heeft een man en een vrouw opgepakt... voor het helpen van de zogeheten schutter van Toulouse. De extremistische moslim Mohamed Merah... veroorzaakte in maart veel opschudding in Frankrijk... toen hij drie militairen, drie Joodse scholieren en een rabbijn doodschoot. Hij verschanste zich later in zijn woning in Toulouse... waar hij werd doodgeschoten door een arrestatieteam. Mera Merah zou onder meer hulp hebben gekregen... bij het stelen van de scooter die hij gebruikte tijdens de moordpartijen. Of de arrestaties van vanochtend daarmee te maken hebben, is niet bekend. Het weer bewolkt, af en toe zon en verder buien die van noord naar zuid trekken. Hier en daar met hagel en onweer. Het wordt een graad of 6. Er staat een matige aan zeevrij krachtige tot harde westelijke wind. ANWB-verkeersinformatie vielen op de A2, eindhoven Maastricht... voor knooppunt Kruisdonk, vijf kilometer na een ongeluk. De weg is dicht vanaf Maastricht-Aken Airport. Het verkeer naar Maastricht moet omrijden vanaf knooppunt Kerensheide. Dat kan via de A76 en de Belgische n 78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 De gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Heeft ons hoger onderwijs wel genoeg kwaliteit? Is het toegankelijk genoeg? Of moet er juist meer selectie aan de poort komen? Deze vragen worden morgen door de Tweede Kamer behandeld. Wij doen dat vandaag al met de universiteiten, het Hoger Beroepsonderwijs en de Studentenvakbond. Deze zomer werden er 300 mensen geëvacueerd uit hun huis in Kanaleiland Utrecht. Er was asbest gevonden. En of ze nu alweer thuis zijn of nog niet, voor hen is het in ieder geval een spannende dag. Want vandaag komt het rapport uit of die evacuatie wel nodig was. Ik kijk erop vooruit met milieuarts Frans Duim. En enig idee waar dit over gaat? Ja, dit is het Europese kampioenschap, Chinese keuken, Felix. Dit kan over een speenvarken gaan waar mevrouw het over heeft. Maar ik weet het niet zeker. Maar ja, dus in ieder geval het vandaag het Europees kampioenschap Chinese keuken. Chinese topkopers komen vanuit heel Europa naar Nederland. En verslaggever Robert Jan Boy is aanwezig. Sambal bij surf naar de gids .fm. De Poolse stucadoors die pikken het niet meer. Ze eisen hetzelfde loon en dezelfde werkomstandigheden als hun Nederlandse collega's. Nu staan ze vaak voor minder geld hetzelfde werk te doen. En daarom dient er vandaag een kort geding bij de rechtbank in Den Bosch. En daar is ook verslaggever Jan Peels. We wat zoveel betekent in het Pools: als wij Polen willen eigenlijk hetzelfde verdienen als onze als collega's, en de, dezelfde arbeidsomstandigheden hebben. Michiel Al van FNV, u spreekt Pools. Inderdaad. En dat ja. is nodig om contact te krijgen met die Polen. Het is de sleutel naar contact met die mensen. Kennis van de taal en de cultuur en hun achtergrond. Inderdaad. We staan hier bij een bouwplaats uh, op een steenworp afstand van de rechtbank waar vanmiddag dan uh, dat korte geding gaat plaatsvinden. Eigenlijk had ik uh, gehoopt dat die 15 Polen waar het vandaag over gaat hier ook zouden zijn, maar ze, ze zijn er niet, hè? Dat hoopten wij zelf ook, maar ze zijn te bang om, uh, om vanmiddag op te komen dagen. Te bang? De... Te bang, inderdaad, want. Uh... Er wordt behoorlijk wat druk op die mensen uitgeoefend... om uh, gewoon te blijven werken en hun mond dicht te houden. Want uh, het is zo, ze krijgen onderbetaald ten opzichte van hun uh, uh, Nederlandse collega's. Waar praten we dan over? Wat voor soort bedragen zijn dat? Uh, dat gaat om ongeveer uh, 5 euro bruto per uur uh, gedurende een aantal jaren. Deze groep is erachter gekomen dat ze al jarenlang onderbetaald krijgen... dat ze het verkeerde contract voorgeschoteld krijgen... En hebben zich uiteindelijk uh, gegroepeerd en willen hun recht halen. En daar hebben ze natuurlijk recht op. En ik kan me voorstellen dat die Nederlandse collega's... dat ook eigenlijk wel prettiger vinden als die polen net zoveel verdienen als zij. Want dan heb je een beetje normale verhoudingen. Dan is er in ieder geval geen sprake van valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Zoals dat nu wel het geval is. Ja. En dat is natuurlijk aantrekkelijk voor de werkgevers. Nou zijn er 200.000 Polen, of in ieder geval mensen uit Oost-Europa in, in Nederland actief. Is het, geldt het voor al die mensen dat ze onderbetaald worden? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar over het algemeen onze indruk uh, bij FNV is dat het inderdaad het geval is. U zei al, ze, ze zijn bang om hier te komen. Uh, jullie hebben er echt werk van gemaakt om, om contact met ze te krijgen. En om, om, om het vertrouwen te winnen dat ze ja, inderdaad zo'n kort ding aangaan. Want ja, dat durven ze dus eigenlijk niet. Dat klopt. Uh, het eerste, con eerste contact is begin dit jaar ontstaan. Uh, de groep is steeds groter en sterker geworden... Uh, we hebben uiteindelijk uh, met deze groep samen met, met de werkgever onderhandeld afspraken gemaakt. Maar de werkgever uh, komt deze afspraken niet na. Vandaar dat het nu tot een kort geding heeft gekomen. De werkgever had wel gezegd om, om, om het normale cao-loon te betalen eigenlijk. Conform cao-loon betalen, uh, vaste arbeidscontracten voor deze groep inderdaad. En, en, en is dat dat al, ze, ze opereren als groep, is dat dan omdat ze via een uitzendbureau werken? Of? Nee, dat is uh, juist uh, op, het, op het moment dat je in je eentje uh, uh, tegen de werkgever opneemt, uh, dan weet je zeker dat bij wijze van spreken de kop eraf gaat. Dat is wat wij noemen de all-inclusive constructie. Wat is dat? Dat is dat mensen, Poolse arbeidsmigranten, zowel transport, werk, verzekering als huisvesting door een werkgever georganiseerd krijgen. Maar dat betekent ook dat ze aan handen en voeten gebonden zijn. Een soort moderne slavernij bijna? Inderdaad. Nee, niet. inderdaad, inderdaad, ja. Want op het moment dat je dan je mond opentrekt, is het heel vaak een enkele reis Polen. Ja, geldt het er hier ook? Want ik begreep dat er in eerste instantie een grotere groep was. Daarvan is ook al een groot gedeelte de helft, weg. De helft is al weer terug in Polen. En waarom? Uh, zij hadden een tijdelijk contract. En de werkgever heeft dit aangegrepen om het vooral niet te verlengen. Okay. Terwijl zij toch al jaren hier werkten. Okay. Ja. Nou lijkt het er haast op alsof die Polen inderdaad een beetje aan het emanciperen zijn op het gebied van, de van, de, van het werk. Uh, dat ze eigenlijk opkomen voor hun rechten. Uh, eerder is ook al uh, in, in Groningen bij een uh, elektriciteitsmaatschappij die daar aan het bouwen zijn iets soortgelijks uh, gebeurd. Ge ge ge ge ja. Gaat het zo komen dat, dat, straks al, dat, dat ze er allemaal voor hun recht op gaan komen? Dat hopen wij natuurlijk. Want uh, het zal de situatie in Nederland alleen maar verbeteren. Uh, geen uh, vals concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Geen uitrolling van de CAO. Um, en uiteindelijk waar het voor de Polen zelf om gaat... een verbetering van hun eigen werk, uh, arbeidsomstandigheden. Ja, nou, nou zijn natuurlijk CEO's. Kan het eigenlijk zomaar dat een werkgever minder betaalt? Ik bedoel, uh, daar dat zijn natuurlijk dus regels voor. Dat is de praktijk. Het gebeurt. Maar is het illegaal? Um, het is niet helemaal illegaal. Uh, maar er zijn afspraken tussen werkgevers en werknemersorganisaties... Uh, en die moeten nageleefd worden uiteindelijk... En wij letten er heel goed op dat dat ook gebeurt. Dus je heeft wel vertrouwen in dat, dat uiteindelijk bij zo'n kort geding. dat het vanmiddag zo is dat die, die, die, die mensen hun lo verdiende loon krijgen. Of lopen ze inderdaad het risico straks uh, teruggestuurd te worden naar Polen? En denken van: hé, hey, we kijken het maar. Nou, wij gaan vooralsnog uit van een goede afloop. Inderdaad. Ja. Sterkte. Dankjewel. Jan Peels, een gesprek met Michiel Al, Polenconsulent. Dat bestaat ook al. Polenconsulent van de FNV. Een van mijn favoriete zangeressen, Bonnie Raid. met Something to Talk About. Sterft langzaam weg met Something to Talk About, een nummer uit 1991. Bonnie is begonnen op de 12e met gitaarspelen en ze grossiert in Grammy Awards. Nou, wat ik onder andere uh, heb geleerd is dat, het, dat studenten, veel studenten tegen mij zeggen het onderwijs is goed in Nederland, maar ik word eigenlijk niet voldoende uitgedaagd. Uh, ik wil leraren voor de klas die excellent onderwijs uh, geven en ik wil dat ook van mijn medestudenten iets wordt gevraagd om zich serieus in te zetten. Dat gaan we allebei doen. Zijn minister Bussenmaker van Onderwijs bij de aantreden maand geleden. We moeten van goed naar excellent onderwijs, want het kan nog beter in Nederland. Intussen is die onderwijswereld opgeschikt door wetenschappelijke fraude, zelfrijkende bestuurders en te gemakkelijk verstrekte diploma's op hbo-instellingen. Hoe goed is dat Nederlandse hoger onderwijs nog? Zijn studenten wel slim genoeg? En is studeren überhaupt nog wel leuk? Morgen debatteert de Kamer over het onderwijs. Ik praat vandaag alvast met de voorzitter van de hbo-raad, Tom de Graaf met de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, Karel Dietrich, Ze zitten gebroedelijk naast elkaar in de Mediatoren in Den Haag. En met studentenvoorman Kai Heineman, hij zit hier. En we gaan het hebben over de plannen voor het onderwijs van dit nieuwe kabinet. Ja, Kai, of meneer Heineman van, het, uh, van de, landelijke zeg maar studenten. Kai, de Landelijke Studentenvakbond... hoorde de minister zeggen, ons onderwijs is goed... maar studenten willen worden uitgedaagd. Heeft ze gelijk? Ja, ik denk dat uh, zeker studenten willen worden uitgenaagd en uh, het onderwijs is goed en het kan ook nog beter. Alleen dan moet je er ook wel in investeren uh, en studenten hebben ook behoefte aan uh, betere docenten, meer docenten. Zorg dat ze niet met z'n vijftig in één werkgroep zitten en uh, dan moet je daar wel in investeren en uh, dat doet uh, de minister helaas maar ook goed Maar betere studenten, docenten, zijn die docenten niet goed genoeg? Nou ja, die docenten um, moeten op sommige plekken... kunnen die best nog wel wat scholing gebruiken. Bij universiteiten gaat dat bijvoorbeeld om uh, het zorgen... dat de didactische vaardigheden goed zijn. Want iemand die fantastisch onderzoek doet... is nog niet per se ook een fantastisch docent. En op het hbo um, is het soms ook nog wel nodig... dat daar inderdaad nog wat meer uh, masterdocenten uh, uh, bij komen. Um, omdat er op dit moment uh, een te groot aandeel nog uh, onbevoegd is. Ze zijn gewoon van de klas, onbevoegd? Nou, onbevoegd. Uh, als in ieder geval... Dat ze nog geen uh, bachelor of master uh, hebben. En uh, daarom denk ik dat het wel goed is als er meer, misschien niet alle docenten, maar meer uh, docenten ook een mastergraad uh, hebben in Kanker het hbo. Dietrich van de Vereniging van Universiteiten, zoals gezegd, in 2011 hebben de universiteiten meneer Dietrich met de toenmalige staatssecretaris afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering van de docenten en Zeker. ook over schaalverkleining. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, ik denk dat daar al behoorlijke stappen gezet zijn. Maar we hebben dat allemaal geactualiseerd in de prestatieafspraken twee maanden geleden. Die door alle universiteiten en de toenmalige staatssecretaris Seilstra zijn ondertekend. Heeft te maken met intensivering van het onderwijs, uh, didactische kwaliteiten van docenten, kleiner maken van de uh, staf-studentratio. Dus allemaal zaken de, die Kai naar voren brengt oh, als mensen. Hallo, hallo de, ja. wat, de wat? De staf-studentratio? De staf-studentratio moet dus... kleiner worden meer ja. staf per student. Okay. Dus al de punten waar Kai over spreekt... die gelden voor de VSNU. En ik denk dat die ook gelden voor mijn collega van de HBO-raad. Dus wij zitten niet alleen gebroedelijk naast elkaar... we zijn het zelfs eens. Meneer de Graaf, u hoeft alleen maar ja te zeggen. Nou, ik knik al ja, maar dat zag u niet. Nee. Nee. Uh, maar dat klopt inderdaad. Ja. De bestaansjaarspraken zijn per 1 november nog... door staatssecretaris uh, uh, Halbe Zeilstra, die nou de fractievoorzitter van de VVD is geworden... Uh, met de Hogescholen Universiteiten uh, getekend. En daar, uh, daar werken we nu aan per hogeschool en per universiteit... om dat uh, in uh, concrete maatregelen om te zetten. Dus Kijnenman. meer docenten bijvoorbeeld, ja. met de masteropleiding. Nou, hartstikke mooi. Uh, en dat, dat moet ook gebeuren. En ik hoop ook dat dat uh, zijn uitwerking heeft. Maar het probleem is natuurlijk wel dat er op dit moment uh, per saldo alleen maar op docenten bezuinigd wordt. He, er is een nullijn uh, voor uh, docenten. En het lastige is dat er uh, helemaal geen extra geld bijkomt voor het hoger onderwijs. Studenten moeten straks veel meer gaan betalen. Uh, raken hun uh, basisbeurs kwijt, raken hun OV-kaart kwijt. Daar Gaan we het zo over hebben. Ja, gaan we het straks over hebben. Tom de Graaf is voorzitter van de HBO-raad. Zoals gezegd, het het regeerakkoord belooft excellent onderwijs, meneer De Graaf... maar er komt nauwelijks geld bij. Is dan die doelstelling wel haalbaar? Nou ja, niet voor niets begonnen, kan je helemaal daar net ook over. <laughs> daar heeft hij gelijk in. Er komt uh, uh, geen geld bij voor het hoger onderwijs. Sterker nog, uh, als het gaat over de hogescholen, dus de hbo... is dat de enige sector die feitelijk echt een netto bezuiniging krijgt. En uh, als... De minister, en terecht hoor, zegt, we moeten van de sprong maken van goed naar excellent onderwijs. Want we hebben in Nederland goed hoger onderwijs. Daar moeten er stappen bij worden gedaan. Dat doen de hogescholen met veel plezier. Maar dan wordt het wel lastig als er eerder wordt bezuinigd en dat er wordt geïnvesteerd. Dus kleinere klassen komen er niet, kleinere collegezalen? Nou, dat is eigenlijk niet de eerste opgave voor hogescholen, denk ik ook niet voor de universiteiten. De eerste opgave is wel om te zorgen dat we minder uitval het eerste jaar bij studenten hebben dat we eh, hogere kwaliteit van onderwijs inhoudelijk bieden... en ook docenten hoger opleiden. Met Over die hogere kwaliteit even. Want die hbo-opleidingen zijn nogal regelmatig bekritiseerd de laatste tijd. Zo was er natuurlijk dat fiasco met de Hogeschool in Holland... waar opleidingen hbo-onwaardig waren... en tientallen diplomas ten onrechte werden uitgereikt. Op de Hogeschool van Amsterdam waren problemen met opleidingen... die als zwak werden aangemerkt. En gisteren bleek dat deeltijd, deeltijdstudenten de afgelopen jaren... veel te makkelijk en hd HBO-diploma hebben gekregen. Ja, dat, dat is... laatste wat u nu zegt, dat ging met name over private instellingen. Dat zijn dus niet hogescholen waar, eh, die bekostigd worden uit publieke middelen. Oké, okay, dan doen dat... we alleen de eerste twee. Ja, de eerste dat twee. Dat is verre van excellent. Hoe kan in dat? In Holland heeft inderdaad problemen gehad. En uh, dat is een paar jaar geleden. En gelukkig is de afgelopen jaar onvoorstelbaar veel geïnvesteerd... in de kwaliteit van in Holland. En dat betekent ook dat het accreditatieorgaan... Dus het orgaan wat oordeelt over de kwaliteit van opleidingen daar positief over was. En de dus, Hogeschool van Amsterdam dan? De Hogeschool van Amsterdam, dat zou je nou net aan de minister moeten vragen... want die was daar de bestuurder van. Die heeft geen problemen, dat is een goede hogeschool. Maar overigens, elke hogeschool... Opleidingen die als zak werden aangemerkt. Met tienduizenden studenten en met tal van opleidingen... er zitten opleidingen bij die heel goed zijn en opleidingen die wat minder zijn. En daar hebben we gelukkig ook in Nederland een toezichtsorgaan wat er naar kijkt en zegt, dit kan wat beter, dan gebeurt het ook. Um, dat klopt. En uh, dat, uh, dat, het moet eigenlijk zo zijn dat alle opleidingen van onbesproken niveau zijn. Uh, en uh, het is vervelend als er een paar incidenten zijn die uh, eigenlijk uh, aangeven dat uh, een aantal opleidingen nog niet op de maat is. En dat moet beter en dat gaat ook beter. Uh, wat nog wel een ander belangrijk punt is, is dat uh, op het gebied van voorlichting van studenten er nog heel veel gewonnen moet worden. Want op dit moment is er nog te veel uh, het idee uh, we moeten studenten binnenhalen. Het zijn nog te veel problemen. Promotiepraatjes en er wordt te weinig ingezet op het uh, de juiste student op de juiste plek zetten. En ik denk dat dat uh, een belangrijke bijdrage kan leveren... aan ook het zorgen dat iedere student uh, de opleiding volgt die bij hem past... zodat hij die ook kan afmaken. Meneer de Graaf en meneer Dietrich, wanneer houden jullie op met die promotiepraatjes? <laughs> oh. Wanneer, het is aan de ene kant natuurlijk ons probleem. Wij moeten zo goed mogelijk voorlichting geven die objectief is en waarbij studenten een weloverwogen keuze maken. Maar daar staat ook tegenover dat wij van de studenten verwachten dat ze zich echt terdege informeren. En niet alleen maar eventjes gaan kijken in een uh, straal van 20 kilometer rondom hun ouderlijk huis ja, wat daar nou te bieden is. Meneer, dit nee, om, het is beide. Het is de kunnen... voorlichting van ons uit en het is de andere kant de inzet van ons ja, studenten maar Om je goed te, te kunnen informeren moet, is de eerste stap dat alle objectieve Informatie dat die aanwezig is. En op het moment dat belangrijke informatie ontbreekt, dan kan je ook niet verwachten dat de student. Een goede keuze, was? Zoals um, wat voor kans heb ik straks op de arbeidsmarkt. Uh, in wat voor soort klas kom ik terecht met hoeveel, wat voor soort onderwijs krijg ik, um, wat voor kwaliteiten heb ik voor dit onderwijs, uh, voor deze opleiding nodig? Uh, dat soort dingen staan in te veel folders van zowel hogescholen als universiteiten nog niet. Nee, maar misschien niet in detail. Maar als je naar de voorlichtingsdagen gaat en je praat met je collega studenten die op die opleidingen zitten... als je daar praat met docenten en met studievoorlichters... dan krijg je een ander verhaal dan alleen maar in de folder staat. Dus maar ik dan, vind dan ben ook ik blij dat, de, dat het u is... toegeeft dat, dat de folders nog niet op orde zijn. Het ja, is inderdaad oh, goed dat de student het wel hoort... Oh. Dat hoor ik wel, meneer Dietrich. Hij heeft gelijk. U geeft dat enigszins toe. Ik heb gezegd dat wij ook beter... Dat wij... De taak hebben om onze voorlichting zo objectief mogelijk te maken. Maar alle punten die Kai nou noemt, is de vraag of je dat allemaal in folders moet zetten. Je probeert natuurlijk mensen in eerste inzicht zou je te geven. Waarom zijn in datgene wat interessant is en waar hm. mensen met hun hart en ook voor een deel met hun verstand naartoe kunnen Ik gaan? Ik ga naar het van de HBO ja, je, moet, je moet het beide doen natuurlijk. En dat weet Kai-Heineman uh, uh, ook. Uh, ook wij hebben gezegd uh, de, op, de informatie die studenten van tevoren moeten hebben, dus aankomende studenten, moeten zo. Objectief mogelijk zijn en zoveel mogelijk zijn. Waarbij eh, collega Dietrich natuurlijk groot gelijk heeft: dat is niet het enige waar studenten zich op moeten oriënteren. Die moeten ook zelf vragen, nieuwsgierig zijn, gaan kijken, de, de, de sfeer proeven met mensen praten. Maar we moeten ook informatie geven. En we hebben daar ook zo'n bijsluiter voor ontwikkeld: hè? per hogeschool, per opleiding wat zijn je arbeidsmarktperspectieven, uh, wat is het rendement van de studie... Hè? want ja. mensen studeren binnen de goede tijden af. Dat soort informatie moet gewoon objectief beschikbaar zijn. En het is wel een beetje zo dat we natuurlijk in de afgelopen jaren... en dat is ook niet onlogisch, universiteiten en hogescholen... ook trots zijn op een instelling. En je moet alleen oppassen dat het niet alleen maar marketing wordt... Akoord. maar dat het ook objectieve voordelen is. Ik ga is. naar het niveau van de studenten, want dat laat de wensen over. Op de PABO bijvoorbeeld bleek dat veel studenten nauwelijks kunnen rekenen... en daarom wordt er nu strenger geselecteerd.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 Ja, dat is een kwaliteitsverbetering. Omdat we hebben gemerkt dat uh, het niveau van de scholieren... die naar, vervolgens de stap naar de pabo zetten... op een aantal onderdelen nog niet goed genoeg is. En we gaan dus strenger selecteren, ook omdat we willen zorgen... dat diegenen die vervolgens van de uh, pabo afkomen... ook echt gekwalificeerd zijn als leraar en docent in het basisonderwijs. Overigens zullen we überhaupt merken dat er strenger aan de poort wordt geselecteerd. Moet dat vaker gebeuren inderdaad? Ja, nou, man? Het is eigenlijk heel gek, want in Nederland hebben we het systeem... dat een HAVO- of een VWO-diploma bereidt je goed voor... voor ofwel een HBO-opleiding of een universitaire opleiding. En op het moment dat, uh, dat het niveau van een scholier niet hoog genoeg is... dan moet je het aanpakken waar het hoort. Dan is blijkbaar uh, voor die PABO-student... Uh, of die aspirant PABO-student... daarvan is blijkbaar moet de HAVO-opleiding... Want is het niveau van studenten inderdaad gedaald? Um, of het niveau gedaald, is, vind ik. Nou, dat is mo uh, moeilijk te dus We hebben andere vakken. Je, je moet je meer specialiseren. Je moet een bepaalde richting kiezen. En die richting die moet goed aansluiten. En dat is denk ik belangrijk. Meneer Dietrich, op sommige universiteiten is al selectie aan de poort. Helpt dat echt om alleen gemotiveerde en goede studenten binnen te krijgen? Uh, niet alleen. Het is een van de maatregelen die denkbaar is. Ik ben persoonlijk sterk gesarmeerd van de matchinggesprek... Om te kijken of de motivatie en inzet ook overeenstemmen met datgene wat de opleiding te bieden heeft. In zijn algemeenheid vind ik wel dat, dat aan onze kant... universiteiten en hogescholen... de lerarenopleiding is het belangrijkste grondstof die we hebben. Het onderwijs, van het primaire onderwijs tot het universitaire onderwijs... Het moet allemaal goed op orde zijn. Dus ik kan me voorstellen dat, en ik heb gezien in het regeerakkoord dat uh, het kabinet opgeroepen heeft om te komen tot een onderwijspact. Dat wij met name aan onze kant gaan kijken op welke wijze we de lerarenopleidingen kwalitatief nog kunnen verbeteren. Elke investering in lerarenopleiding leidt tot betere docent. Elke betere docent leidt tot een betere samenleving. Uh, en vanuit dat perspectief zou ik graag ook op, naar de lerarenopleiding willen kijken. Zowel in hogescholen als in universiteiten. Nou, is vanochtend bekend geworden dat de jaarlijkse keuzegids universiteiten uh, 59 universitaire opleidingen. Het stempel topopleiding geeft. En bij rechten en economie zijn de topopleidingen dun gezaaid. Zakken we weg? Ik zak helemaal niet weg. We worden beter. Nee, ik ben ongelooflijk optimistisch wat dat betreft over het onderwijs. We hebben een aantal incidenten gehad. We hebben een, misschien ook op een aantal punten... de zelfstandigheid van studenten wat overschat. Maar je ziet op dit ogenblik dat er steeds meer structuur komt. Dat er grote aandacht is voor de intensivering van het onderwijs. Veel meer contacturen. De docenten kwalitatief beter worden opgeleid. Dus ik ben alleen maar optimistisch. En dat zullen de HBO-raad en de nu ook de komende jaren blijven uitstralen. Is er wel een sprake van een goede wetenschappelijke cultuur in Nederland? Over het algemeen genomen, buitengewoon goed. Stapel is een, een drama. Het is een drama voor de betrokkenen. Het is een drama voor de jonge mensen om wie het ging. Het is een drama voor de cultuur uh, in, in, in, ja, in de groepen die het betreft. En het is een wake-up call voor... Alle wetenschappers moeten ja, zeggen, dat... zorg dat het goed gaat zeker met de integriteit een... van je onderzoek. Zeker is het een wake-up call. En, uh, het is een incident en uh, waar we denk ik heel scherp op moeten zijn... is zorgen dat dit soort incidenten uh, helemaal uitsluiten kan natuurlijk nooit. Maar dat je uh, het wel het systeem zo maakt dat iemand niet jarenlang uh, met fraude weg kan komen. En uh, dat het ook mogelijk is voor een student hè, die vaak best wel opkijkt. Zeker tegen iemand met een uh, status mm. als stapel. Ja. Dat het daarvoor mogelijk is om aan de bel te trekken zonder dat dat meteen voor hemzelf uh, of haarzelf consequenties heeft. Ja. Dus uh, een vertrouwenspersoon ja. bijvoorbeeld daarvoor bijvoorbeeld dat lijkt me een, een hele goede suggestie ja hoor, om dit in de toekomst uh, te voorkomen. Ik hoor me ja. dit drie jaar hoor dus ja ja dat gaat gebeuren. En er zijn meer uh, dingen in het rapport van de commissie over Stapel die, uh, die eigenlijk verplichte literatuur zijn voor iedereen die in het onderzoek werkzaam is. Want de regels en de, de, de, de problemen die daar worden gesignaleerd... en ook de oplossingen die worden aangereikt... die zullen door de universiteit en ik denk ook door de hogescholen waar het gaat om onderzoek omhelst worden. Heren in Den Haag, het kabinet schapt de langstudeerboete... maar komt wel met een sociaal leenstelsel... en het afschaffen van de OV-jaarkaart. Een domper voor de studenten. Niet te betalen als student eigenlijk. Ja, dat is uh, balen. Ja, meer werken denk ik, om uh, maar gewoon, uh, ja, uh, ja. gewoon een uh, maandabonnement te nemen. Wat, wat kost het extra? Ongeveer 300 euro eind de maand. Ja, of een uh, dikke lening. Ja, het gaat studenten heel veel geld kosten. Dat hebben studenten meestal niet. Nee. Dus dat wordt lenen. Verhogen deze maatregelen de drempel voor nieuwe studenten? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat de, de, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wat onder druk komt te staan. Um, als het gaat over hogescholen, hebben wij ook nog echt een emancipatiefunctie voor nieuwe bevolkingsgroepen, voor uh, bevolkingsgroepen met lage inkomens. Dan zie je dat uh, wie naar het hoger onderwijs gaat, begint toch eigenlijk eerst in het hoger beroepsonderwijs. En waar ik mij zorgen over maak, is dat de drempels nu zo hoog worden dat een deel van die potentiële studenten die talent hebben om van het mbo door te gaan naar het hbo... of de stap te zetten van de havo en dan echt naar de hoogst mogelijke opleiding voor hen... dat ze dat niet zullen doen omdat uh, daar een fors schuld tegenover staat... waarvan ze niet weten of ze die makkelijk kunnen aflossen. Ja, hij komt ook komt die OV-kaart nog bij, ja, klopt. die ook fors is. Ja, meneer uh, Dietrich? Even dan meneer Dietrich. Wat ja. vindt hij... Wij kijken wat, uh, iets wat anders tegen het sociaal leenstelsel aan. Uh, als de politieke beslissing er zal zijn om het leenstelsel in te voeren, dan gaan wij er elk van uit dat de opbrengsten, en dat is pas na 2017, dat die worden teruggebracht in de richting van het hoger onderwijs. En eh, zowel dat als studenten moeten, meer moeten gaan betalen... moet het ook duidelijk zijn dat wij kunnen investeren in de kwaliteit... en in datgene wat aangeboden wordt. Daar zou wat mij betreft in elk geval een, een, een brug zijn naar de studenten... dat we gezamenlijk kunnen optrekken om de gevolgen... in elk geval ook in kwaliteitsverbetering zichtbaar te maken. Dus u bent niet zo tegen zo'n sociaal instelsel. Wij zijn daar niet zo tegen. Wij kijken er wat genuanceerder aan. Zij ja, want... het dat een aantal punten in elk geval voor ons <laughs> groot belang is... dat is en de maximale toegankelijkheid, dus als de effecten die Tom de Graaf als die waar worden, dan laten we het talent verloren gaan. Dat is buitengewoon jammer. Dat kunnen we ons niet permitteren. En ik vind ook dat studenten... Wij, wij, van ons wordt gevraagd, universiteit en hogeschool, om meer te profileren. Ja, dat betekent ook dat er ruimte moet zijn ja. voor studenten... om te kiezen waar men naartoe gaat. En dat kan niet dat Betekent dat je maar door het afschaffen van de OVK moet zeggen... Van, ja, ik blijf binnen een straal van 20 kilometer van mijn ouderlijk huis... een opleiding volgen. Nee, maar meneer Dietrich, Het betekent ook dat studenten mogen verwachten... als ze zoveel meer extra moeten gaan betalen om überhaupt te kunnen studeren... Dat dat dan ook voor hun eigen onderwijs moet betekenen dat dat beter moet worden. En op dit moment, uh, u zegt het zelf al, eventuele uh, eh, wat het eventueel op gaat leveren, dat komt later pas. Dus de volgende generatie. Dat ja, komt studenten. later, maar het komt wel goed aan het onderwijs. Ja, dat die is ook nog niet zeker. Ja, dat, nee, dat hoop ik ook. ook dat maar maar, de, daar, dat ja. is nog maar ja, daar zit ook een samenwerking tussen het gemeenschappelijk ja. belang HBO het VSNU en de studentenbonden. Wij moeten ervoor zorgen dat het geld inderdaad terug wordt geploegd naar het hoger maar onderwijs. Maar wat zegt u dan tegen die studenten, tegen mijn neefje of nichtje, die in 2000... 2014, uh, gaat studeren... en nog helemaal niks merkt van die extra investeringen... en wel de rekening al moet gaan betalen. Ja, dat vind mij, ik echt niet We hebben niet daar verloven. geen misverstand over. Als het aan ons had gelegen... en ik denk dat dat voor de uh, universiteit ook geldt... dan zou er nu meer zijn geïnvesteerd in het hoger onderwijs. dan helemaal, als dat tegenover staat... dat volgende generatie studenten... met de ingang van 2014 begint dat al echt een schuld zelf moeten opbouwen... omdat ze die studiefinanciering verliezen. Ja, dat gebeurt dat... niet in dit regeerakkoord. Dat betreur dat... ik ook zeer. Ik denk dat wij wel eerst, ook in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord... wat de minister graag met, met ons wil sluiten... die vraag op tafel gaan leggen. Van, weten we wel zeker dat dat een goede maatregel is? En als u per se om budgettaire redenen die maatregel wil nemen... laten we dan... de Pijn en de gevolgen zo goed mogelijk inschatten, en liefst ook verzachten. Voor voorzitter Tom de Graaf van de HBO-raad had het laatste het woord in deze discussie. Studentenvoorman Kar uh, Kai Heineman, moet ik bedanken. Heineman. En voorzitter Karl Dietrich van de Vereniging van de Universiteiten. Ook bedankt voor uw komst naar de mediatoren. Zometeen nog. Vanmiddag komt het rapport over de asbestevacuatie afgelopen zomer in Canale, eiland Utrecht uit. En de vraag is of de mensen wel geëvacueerd hadden moeten worden. Maar zo niet, hoe moet je dan dat asbest verwijderen? Milieuarts Frans Duim daarover. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het bestuur van de Amsterdamse amateurvoetbalclub Tos Actief... heeft besloten alle wedstrijden komend weekend niet door te laten gaan. Tos Actief zegt stelling te willen nemen tegen de excessen in het voetbal. Over de beslissing is niet overlegd met de KNVB. Gisteren overleed de grensrechter van de Almeerse club Buitenboys... nadat hij zondag was geschopt en geslagen door spelers van Nieuw Sloten uit Amsterdam. De malaise in de bouw houdt aan, blijkt uit cijfers van het CBS. De omzet in de bouw is in het derde kwartaal met ruim 4% gedaald... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En het aantal faillissementen steeg met een kwart. Vooral met middelgrote bedrijven gaat het erg slecht. De kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers worden het minst getroffen.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 En voor de derde keer binnen een jaar heeft Iran een onbemand spionagevliegtuigje van de Amerikanen in handen gekregen, melden Iraanse media. Het zou gaan om een drone van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. De Iraanse marine zou het vliegtuigje hebben onderschept toen het Iraanse luchtruim werd geschonden. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB, ah, de kees viel op de A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen Elsloo en kraat ja, okay, kruisdonk goed, 6 kilometer. Goed. Het heeft te maken met een ongeluk. De weg is dicht vanaf Maastricht-Aken Airport tot knooppunt Kruisdonk. Dat gaat nog even duren. Het verkeer kan vanaf knooppunt Kerensheide omrijden... via de A76 en de Belgische N78. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Met welk Chinees gerecht win je een Europees kampioenschap? En moeten er extra regels komen voor onbemande vliegtuigen? Of juist niet? The Beatles, it's getting better, better, better, better, better, all, all the time, all the time. It. It's getting better all the time. She loves That's so much better all the time. De Beatles, John Paul, George en Ringo... met een nummer dat geschreven is door Paul McCartney. Geholpen door John Lennon, uiteraard opgenomen in 1987. Zitten dit er vier dagen over in maart van dat jaar... in de studio van Abbey Road. En uh, Southend Pepper Lonely House Club Band werd uitgebracht... op 1 juni van dat jaar. De Gids.fm de buurt is afgezet. Ook voetgangers en fietsers mogen het gebied niet meer in, ook al staat je huis in het afgezette gebied. Ik ga morgen zomer naar mijn werk, denk ik. Ergens onder een brug of zo. Want jullie wonen in het gebied. Nou ja, was ik was een eindje aan het fietsen. En... Eigenlijk toen we weggingen, toen zagen we ergens lint. Maar we dachten, ja, dat zou waarschijnlijk niet uh, zo voorkomen. Maar, maar een beetje vervelend, want het moet in die flat zijn. En uh, Ik heb bijna zoiets van, als je hier mag staan, waarom mag je dan niet daar staan? Maar... In juli van dit jaar werden honderden bewoners... uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland eiland geëvacueerd... nadat er asbest was gevonden in enkele huurhuizen. Straks om half één wordt er een rapport gepresenteerd... over de gang van zaken in Utrecht. Nu alvast een voorbeschouwing met milieuarts Frans Duim... van de GGD in Groningen. Meneer Duim, goedemorgen. Goedemorgen. U zit er in de studio In 60% van alle huurhuizen zit asbest. Dat werd vorige maand bekend. Waar vind je die asbest dan? Um, die zit bijvoorbeeld bij een cv-ketel of die zit uh, op een, uh, onder een dakbeschot. Die zit uh, soms in uh, afvoerpijpen die vanuit de wc en de badkamer naar boven toe naar het dak toe uh, gaan om lucht af te voeren. Uh, allerlei plekken waar uh, asbest verwerkt is tot ongeveer 1993 toen het verboden werd. En dat hoeft niet allemaal verwijderd te worden kennelijk? Nee hoor, het asbest dat hecht gebonden is in cement of in plastic, daar komen geen vezels uit vrij. En zolang de vezels niet vrijkomen, is er geen enkel risico. Maar kennelijk was dat asbest van een andere soort op Kanalen-eiland, want het had wel veel losse vezels. Uh, ja, ze hadden daar uh, inderdaad aan de buitenkant uh, wat materiaal verwerkt waar vezels uit konden vrijkomen. En uh, daar zijn ze onvoorzichtig mee omgegaan en daar zijn die vezels verspreid geraakt. Wanneer de woningbouwvereniging toch besluit om die vensterbank weg te halen als daar asbest in zit hè, met die losse vezels, is het dan nodig dat vrouwen en kinderen en ikzelf uit de buurt blijven? Um, strikt genomen is dat niet nodig, maar dat hangt heel erg van de situatie af. Uh, in sommige situaties is het natuurlijk handiger om de, niet met, uh, met de neus met iedereen bovenop te staan. Uh, in sommige situaties kan dat ook niet goed, omdat er ter bescherming van uh, werknemers uh, allerlei andere maatregelen genomen moeten worden. Maar uh, ja, de basisvraag is natuurlijk, moet het wel worden weggehaald? En zo ja, op welke termijn? En als je uh, het weg wil halen, dan hoef je eigenlijk nooit paniekvoetbal te spelen, want er is nooit een acuut risico. Er is never nooit een acuut risico. Dus nee. wat er in Utrecht gebeurde, is dat niet gehoeven. Nee hoor, dat hoeft nooit. Het is zo dat je altijd tijd hebt om rustig te onderzoeken. Ten eerste of er als best zit. Ten tweede tot hoever het zich verspreid heeft. En in de derde plaats of mensen het ook kunnen inademen. En als je die gegevens allemaal in handen hebt... dan kan je verder kijken naar de situatie. Van over welke mensen hebben we het? Wat zijn dan gepaste maatregelen? En je hebt alle tijd om die maatregelen te nemen. Want ja, dat, in het algemeen bestaat er al een blootstelling van... van een bepaalde periode. En of daar nou een paar dagen meer of minder bij komen... dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil meer. Nee, maar op het moment dat je het gaat verwijderen... dan zegt u, nou, dan kunnen ze best even naar een andere kamer. Ondanks het feit dat het uh, een asbestsoort is... dat veel losse vezels heeft. Uh, ja, zo, hoe meer vezels er verspreid kunnen raken... hoe meer maatregelen er genomen zullen worden. En dan uh, betekent het automatisch dat het niet heel handig is... als iedereen daar dan rondloopt. Maar dat kan in alle rust voorbereid worden. Is de angst voor Asbest niet zo groot dat de burger verwacht of zelfs eist dat er ingegrepen wordt? Ja, dat verschilt nogal per burger. Er zijn ook heel veel burgers die wel zien dat zo'n situatie als in Utrecht uh, doorgeschoten is. En uh, die uh, voor zichzelf een heel andere aanpak zouden wensen. Ja, maar andere burgers zijn er misschien toch wel uh, ja, ja. angstig als, over. Als mensen angstig zijn, dan valt daar natuurlijk ook rekening mee te houden... door uh, uh, ook daarop gepaste maatregelen te nemen. Maar dat betekent niet dat bij voorbaat gezegd moet worden... iedereen moet eruit. En dan bellen ze de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging zegt, wij nemen gepaste maatregelen. Mm -hmm. In september 2017. En dan mm -hmm. blijf je zitten met die angst. Of niet? Uh, dat hangt er vanaf. In sommige uh, situaties zullen mensen uh, uh, het niet goed kunnen verdragen... Dat, er, uh, dat ze in een huis wonen waar ergens asbest in zit. Uh, dan, ja, dan moet daar naar een oplossing gezocht worden. En een van de oplossingen kan natuurlijk zijn dat iemand zegt dan ga ik hier weg. Maar uh, een andere oplossing kan zijn dat, die, uh, dat asbest versneld verwijderd wordt. Die woningbouwvereniging en de gemeente Utrecht hebben dus paniekvoetbal gespeeld. En eigenlijk voor niets. Ja, in feite hebben ze daarmee meer gezondheidsschade aangericht dan ze voorkomen hebben eh, door, eh, dat, eh, door, door de mensen eh, uit huis te plaatsen. Zoals gezegd, straks om half één wordt er een rapport over Kanale Eiland gepresenteerd. Welke aanbevelingen moeten daarin staan... om Utrechtse toestanden in de toekomst te voorkomen, vindt u? Um, nou in elk geval dat er dus geen ontruimingen moeten plaatsvinden... zonder voorafgaand goed onderzoek. En Ik noemde al een aantal elementen, vier stappen. Is er wel of niet als best aanwezig? Tot waar is het verspreid? Hebben mensen het kunnen inademen? En kunnen ze het nog steeds inademen? En de vierde stap is dan, wat zijn het voor soort bewoners? Wat is de situatie eromheen? En dan weet je pas wat passende maatregelen zijn. Daar kan een GGD bijvoorbeeld over adviseren. En waar we voor moeten waken, en ik hoop dat dat ook in die aanbevelingen komt te staan, dat is dat de asbestonderzoekers, de technici, de laboranten, zeg maar, eh, op grond van een richtlijn gaan zeggen deze maatregelen moeten genomen worden of die maatregelen moeten genomen worden. Zij kunnen absoluut de consequenties niet overzien van ontruimingen à la Utrecht. Dus daar moeten ze eigenlijk ook helemaal niks over. De richtlijnen zijn eigenlijk te rigide? De richtlijnen zijn rigide. Ja, de toepassing daarvan is rigide. Dat komt ook door de, de arbeidsinspectie... Eh, die onderzoeksbedrijven erg op de nek zit... Eh, ter bescherming van werknemers. Maar dat kan dus leiden tot gezondheidsschade bij burgers... door eh, rigoureuze maatregelen die eigenlijk niet nodig zijn. Hebt u de indruk dat de Utrechtse GGD daarbij betrokken is geweest? De Utrechtse GGD is zeker betrokken, maar veel te laat. En eh, als ze de GGD op de tijd betrokken had, dan had dit allemaal... niet in deze vorm hoeven gebeuren. Dat weet u zeker. Ja, dat is heel duidelijk. Frans Duims, hij is milieuarts van de GGD in Groningen. Met dank. Oké, okay, graag gedaan. De Gids.fn Nasi goreng, Bami Saté. Nou, daarmee zul je geen potten breken... op het Europees Kampioenschap Chinese Keuken... dat vandaag in Utrecht wordt gehouden. Maar waarmee win je dan wel... En wat is eigenlijk die Chinese keuken? Wat stelt dat voor? Verslaggever Robert-Jan Boy, die dol is op een pittige hap... volgt de deelnemers op de voet. Robert-Jan, zijn ze al begonnen eigenlijk? Robert-Jan? Ja, goedemorgen, Felix. De strijd moet hier nog echt beginnen in Wok de jan in Maarzen. Maar links en rechts om me heen zijn de koks wel bezig met de voorbereidselen. Ik sta op 30 de centimeter afstand van een reusachtige kokmuts... De meneer is met een heel groot mes wat aan het snijden. Ik heb geen idee wat voor groente dat is. Het lijkt een reuze komkommer, een dopingkommer, zou ik bijna zeggen. Maar ja. Dat noemen wij Wintermelon. Wintermelon. Ja. Ja. Dit is liep van de meloon. organisatie. Ja, dat is die, een soort, maar het is geen watermelon. Watermelon heb je dus rood van kleur, maar het is ja. wit van kleur. En wat voor gerecht gaat dat worden? Nico is een kanté. Ja? Ja, Kampé kan, is een is een cochet. een Met de blauwe bloemen. Ja. En moet je daar kijken, zeg. Zo'n reusachtig hakmes hier is iemand of nee, knoflook aan Knoflof. de Knoflook aan nee, het hakken. Zo'n <laughs> Zo hele snelle manier <laughs> ja. om jaloers op te worden hoe snel dat gaat. Ja, ja. Ja, de koks uh, spreken niet zo goed Nederlands allemaal, dus we moeten een beetje, ja, maar, een beetje vertalen. Ja, dat is natuurlijk uh, Chinees. Maar hey, 40 ja. koks totaal gaan hier zometeen uh, aan de slag. Dat duurt uh, de hele dag dit Europees kampioenschap. Ja. Maar ja, de vraag is waarmee win je nou bijvoorbeeld? Dat is, dat is natuurlijk niet een. Uh, een nasi Goreng speciaal of zo? Waarmee vind je? Ja, nasi Goreng speciaal dat is ook goed. Het is een heel populair gerecht zeg maar, van, ja. van, van de Chinese restauranten in Nederland. Ja. Maar voor de kokenwedstrijd ja. win je dus, van de uh, innovat innovativiteit hè, ja. van de gerechten. Dus een nieuw gerecht. Of authenticiteit, hè, ja. dus uh, traditionele gerecht. Maar dus goed je techniek kan dus gewoon beheersen. ...om toch die, die, die, die oude Chinese gerechten zeg maar, ja. op een perfecte manier uh, gaan presenteren en de klaarmaken. Wat voor technieken zijn er dan? Uh, nou, hakken. Begin met te snijden. Ja. En daarna dus, gaan de sausen. Goeie, dus uh, perfect. Dus, uh, de, qua, qua, qua, qua. dus de saus, hè, qua ja. smaak, kleur, dus ja. goed mengen. Ja. En daarna dus, gaan je panelen en flituren. En de stomen en de Dat is het de, hele, hele, de kook, de hele kookproces. Ja, het hele kookproces en de laatste ze dus presenteren. De dus het het presentatie totaal. komt er ja, ook bij, maar wat is dan ja, precies precie het Chinese? Dit is uh, mevrouw uh, Huan. Mevrouw van de oh, ja. eigenaar die vorig jaar heeft gewonnen. DNA. DNA. Ze is een Deze keer wordt het dus ook uh, beoordeeld. Het is een Chinees keuken, laatste jaren is dus, uh, ja. enorm dus ontwikkeling gaande is. Ja. En daar is de discussie gaande. Ze zeggen, oké, okay, wat is de Chinese keuken? En deze ja. keer, wat zijn de Chinese gerechten? Ja. En uh, vanmiddag wordt ook discussie uh, tussen de goks wat wordt nog? gevoerd, omdat die in de afgelopen jaren. grote grote een authentieke Chinese keuken. Ja. Aan, zoals, maar ze zeggen, panga fu Yong, die bestaat in China niet. Maar fu Jongheid bestaat niet in China. Niet, is, niet in maar, China. Niet, China maar is, dat is hier natuurlijk. Ja. Ja. Dat is wel, voor Nederland is, maar, lange Chinese is er wel, is Chinese maar die ontwikkeling trek. gaat razendsnel. Ja. Hè? Ook in Nederland. Ook in hè? Ook Nederland. Zie je ziet het ook in de Chinese restaurants in ja. Nederland natuurlijk. Maar hoe ja. komt dat dat het zo snel gaat in deze ontwikkeling? Nou, ik denk dat het dankzij de ook ontwikkeling in China ja, hè, dat zo, het zo snel, snel ja. gaat. Maar ook de nieuwe generatie Chinezen, dus, uh, de, de Chinese koks. En ook afgelopen jaren veel koks uit China naar Nederland gekomen. Ja. En ze dragen enorm bij bij de ontwikkeling van de Chinese keuken in Nederland. Aha. En dus zo hebben wij dus authentieke Chinese, uh, Chinese keuken, net zoals Wok de Malian hier, ja. Ja. worden dus authentieke Chinese keuken wordt Het Wordt ook steeds authentieker. Nou ja. heb ik hem wel eens laten vertellen dat in China bijvoorbeeld ook slang, slang wordt gegeten. Nee, slang. Slang, ik niet. Ja, maar dat is heel authentiek. <laughs> Krijgen we ja, dat slangen. dan straks ook in Nederland? Uh, een authentieke Chinese slang? Wij we krijgen wel paling. Ja, <laughs> paling. Paling, ja. Oh, paling Maar dat verloopt nog niet. Geen slang. Nee, nee, nee ik dacht gewoon mij geen slaan. Ja. Oh, er wordt nu op een speenpark uh, gewezen wat inderdaad ja, ook aan, aan, aan een rekje hangt. Ja? Ik moet dus... mij, ja? Ja, straks wordt de discussie gaande over dus de DNA van de Chinese keuken. Wat is echt de Chinese gerechten? Zeg maar. Het is toch een, dus, uh, het is een hele kwestie hier <laughs> uh, in dit wedstrijd, uh, wedstrijd uh, zou ik bijna zeggen, ja. tussen de koks, ja. tussen de grote hakmaasmessen. Ja. Het duurt de hele dag. Ja. En straks gaat het die geuren. En dat en kleuren. Ja. Zeg, succes. Ja, dank u dank wel. Robert Jan Boy, vanuit Utrecht. Niet, dan <laughs> het is van aan de hand daar. Ik ga het hebben over drones. <hijen> de Drones, dat zijn we die onbemande vliegtuigjes die halen regelmatig het nieuws. Vandaag nog, omdat Iran beweert een onbemand Amerikaans verkenningsvliegtuig in handen te hebben gekregen. Maar vaker gaat het om gewapende drones die in landen als Pakistan en Jemen aanvallen uitvoeren. En daarbij worden niet alleen gewapende strijders gedood, er vallen ook burgerslachtoffers. Nederland is van plan vier grote onbemande toestellen aan te schaffen. D66-kamerlid Vasile Hachi vindt dat voor de inzet van die drones... die op afstand worden bestuurd, nieuwe spelregels nodig zijn. Vindt onderzoeker Kees Hooman, hij is generaal-major der mariniers... dienst dat ook. Beiden zitten elders in een studio in Nederland. Goede, meneer Hooman zelfs aan de telefoon. Mevrouw Hachi, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt extra regels voor het gebruik van onbemande vliegtuigen. Waarom eigenlijk? Nou, het is eigenlijk zo dat D66 een voorstel doet om met een onafhankelijk juridisch onderzoek te komen... om te kijken of er nieuwe regels nodig zijn en hoe het past binnen het huidige militaire recht. En de tijd is rijp, hè, naast het feit dat Nederland zelf vier toestellen gaat aanschaffen... weliswaar onbewapend hè, voor verkenning, maar die zijn mogelijk uit te breiden tot bewapende toestellen. En het feit dat er missies plaatsvinden, de VN heeft onlangs aangegeven... dat ook dit soort eh, vliegtuigen ingezet gaan worden op Noord-Afrika... Uh, dan is het ook belangrijk dat we ook een juridische... en misschien zelfs ook een ethische discussie voeren hier in de politiek. Hoe belangrijk vindt u dat dan? Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Omdat als je kijkt naar het inzetten van onbemande vliegtuigen... laten we uitgaan van he, de bewapende... Dan, dan heb je het over toch wel denk ik verschil als het gaat om de handeling en de opdracht. He, denk aan iemand die bijvoorbeeld in Texas op een rode knop drukt... en in Afghanistan een, een dodelijke aanval uh, uitvoert. Um, er zijn hoogleraren die aangeven dat ja, de drempel wordt lager uh, maar er zijn, ook, hè, er zijn ook voordelen te noemen. Want je kan veel specifieker zonder te veel burgerslachtoffers zo'n zo aanval uitvoeren. Al met al, het roept voor mijn uh, partij in ieder geval vragen op. Waarvan ik vind dat als zo'n onafhankelijk juridisch onderzoek... die dus specifiek kijkt naar de, dat militair recht... dat we op basis van dat onderzoek met elkaar die discussie aan kunnen gaan. En niet zoals sommige partijen nu. Er zijn partijen die zeggen uh, liever gisteren dan vandaag. En er zijn partijen die zeggen nooit dit soort toestellen. Ik denk dat het verstandig is dat we echt eerst de feiten op een rij hebben. Ook de hoogleraren horen, want die zijn het niet altijd met elkaar eens. Uh, en dat we op basis daarvan die discussie aangaan. Meneer Homan, een uh, speciaal juridisch kader. Is dat volgens u nodig? Nou, in de eerste plaats uh, is het natuurlijk van toepassing... op uh, onbemande vliegtuigen, of ze nou bewapend zijn of onbewapend... het humanitair oorlogsrecht, met andere woorden. Ze mogen alleen maar militaire doelen treffen... en moet ook het proportionaliteitsbeginsel moet daarbij in acht uh, worden nou, genomen. Nou, het oorlogsrecht is natuurlijk ingekaderd... dus er is geen speciaal juridisch kader nodig. U, nee, maar daarnaast gaat het inderdaad om vragen van aansprakelijkheid. En dat is onvoldoende geregeld op dit moment. Maar op internationaal niveau wordt daar nu over gediscussieerd. Want ik denk dat we dit dus internationaal moeten gaan oplossen... omdat Nederland altijd deelneemt aan internationale operaties. En dan is een heel belangrijke vraag voor mij de aansprakelijkheid. Wie is er nou aansprakelijk? Net werd genoemd die militair, die zit ergens in Nevada... Die drukt op een knop en over een afstand van 7000 kilometer wordt iemand geëlimineerd. Wie is dan verantwoordelijk? Is dat die operator? Is dat degene die hem opdracht heeft, heeft gegeven? Of is er bijvoorbeeld uh, zelf uh, een, een politicus? Hè? Obama, elke ochtend krijgt hij een lijstje met kandidaten. Uh, voor uh, eliminatie. En dan zet die kruisjes bij. En die worden dan vervolgens... Worden maar als er toch gewoon met normale wapens een aanval wordt ingezet op Irak... noem maar wat, dan ja, is toch degene die de opdracht daartoe geeft... aansprakelijk, dan is dat president Bush. In het wel, maar hier doet zich dus de vraag uh, voor... Uh, bij uh, zo'n iemand die achter zo'n scherm zit... en die opdracht krijgt dus uh, uh, om... Wanneer hij een militaire doel identificeert om dat uit te schakelen, of een uh, terrorist of wat dan ook, uh, dan uh, kan op een gegeven moment, als daar bijvoorbeeld collateral damage uh, plaatsvindt, dus ook burgers worden getroffen, dan rijst toch de vraag: is het degene die op de knop drukt of degene die hem opdracht ja. heeft gegeven daartoe? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En dat is op dit moment onvoldoende juridisch ingekaderd. Is dat eigenlijk ook uw probleem, mevrouw Hatschi, of wilt u het verder uitbreiden? Of is het alleen die aansprakelijkheid? Nee, die aansprakelijkheid, maar er zijn andere voorbeelden te noemen. Ik keet in ieder geval een hiervan, voorbeeld wat bijvoorbeeld in, is in Israël uh, plaatsvond, waarin drones zijn ingezet waarbij een dodelijke aanval is uitgevoerd op basis van beelden en op die beelden gingen ze vanuit dat het om raketten ging en dat bleken zuurstofflessen te zijn nou en dan zou je kunnen zeggen als je op basis van beelden dat soort beslissingen neemt moet je daar niet hogere eisen aan stellen dit is een ander voorbeeld waarvan ik denk dit roept vragen op het zijn andere soorten manieren van, van, van inzet van, uh, van wapens laat ik het zo maar zeggen en dan is het belangrijk dat daar juridisch naar gekeken wordt en zoals ik ook aangaf oh, er zit ook een ethische kant aan en um, dat is ook de reden waarom mijn uh, partij heeft gepleit om zo'n onderzoek te hebben. Om op basis daarvan ook politiek met elkaar de discussie aan te gaan. Ik ben het helemaal eens met de heer Ko uh, Homan. Uh, Kees Homan, dat hij aangeeft dat het internationaal moet gebeuren. Maar ik vind ook wel, als de minister op internationaal verband deze discussie aangaat... dat het belangrijk is dat hij eerst in huis in Nederland... ook met de partijen in het parlement van gedachten heeft gewisseld. Meneer Homan, we hebben het nu over die gewapende drones. Maar de toestellen die Nederland wil aanschaffen... die zijn daar eigenlijk niet voor bedoeld. Hè? Dat zijn gewoon nee, dat zijn onbemande verkenningsvliegtuigen. waar minister Hille heeft uh, gezegd dat hij niet uitsluit... dat op de lange termijn die ook van wapens worden... Voorzien. Als ik er nog een opmerking mag maken. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat heden ten dagen. Uh, de inzet van een drone nog steeds door uh, menselijke interventie geschiet. Want er is een ontwikkeling in de Verenigde Staten. en ik denk dat we daar echt heel hard naar moeten gaan kijken. naar autonome uh, onbewapende of bewapende onbemande vliegtuigen. Dat Hoe gaat dat dan? Nou, nou in, in, bijvoorbeeld in de lange termijn planning van de Amerikaanse luchtmacht. staat in 2047 hebben wij onbemande. Oh, bewapende uh, ge, hoe heet het, uh, vliegtuigen die uh, autonoom zijn, dus zonder enige menselijke interventie uh, stijgen ze op, gaan uh, ja, rondvliegen en wanneer ze dus een militair doel waren, dan schuiven ze die uit en vervolgens keren ze terug naar de thuisbasis en landen zonder dat er sprake is van enige menselijke interventie. Dat ja, dan weet ook... je natuurlijk helemaal nooit wie aansprakelijk is. Nee, dat is uh, inderdaad natuurlijk... Nou ja, je zou kunnen zeggen, degene die natuurlijk... Uh, dat onbemande vliegtuig op pad heeft gestuurd. Maar ook daar doet zich de vraag voor... hoe ga je dat juridisch uh, regelen? Zo is ook in de Verenigde Staten momenteel... dat wordt dat zwaar door het uh, Pentagon... wordt gesubsidieerd. Uh, meneer Arkin die is bezig met een... Uh, uh, een, een, ja, een bewapende grondrobot, een gevestrobot... die dus geheel autonoom, zonder enige menselijke interventie in het gevestveld opgaat en in staat zou moeten zijn... want hij zou wordt geprogrammeerd met de regels van de Unitaire Orensrecht... in staat zijn uh, onderscheid te maken tussen militaire doelen en civiele doelen. En dat is dus zonder enige menselijke ingrijpen... dat hij daar dus uh, ja, dood en verderf gaat zaaien. Ik hoor allemaal vers uh, ja, verschrikkelijke dingen robots. op ons afkomen... op het moment dat de oorlog wordt gevoerd, allemaal robots... Uh, die hun eigen gang gaan. Even terug naar die robots... Uh, die straks in, in Nederland worden ingezet, die drones. Waar zijn die eigenlijk voor gebruikt? Waar worden die voor gebruikt, mevrouw Hachi? Nou, ik heb begrepen dat het om vier toestellen gaat. Dat heeft gisteren minister Hennes, de nieuwe minister van Defensie, ook bevestigd. Uh, het zijn onbewapende toestellen. En die met name ingezet gaan worden voor verkenningen. En er, zijn, er zijn partijen die ook uh, aangeven, ze zouden ook in Nederland dan ingesteld uh, moeten worden. Maar ook daar reist bij mij de vraag op. Verkenning, dat betekent beeldmateriaal wat verzameld wordt. En uh, wat voor afspraken gaan we met elkaar maken? Wat er met dat beeld gebeurt? En daar moeten dan ook extra regels voor komen, vindt u? Nou ja, ik, ik vind wel dat we op zijn minst hierover moeten gaan spreken. Zeker nu we die toestellen ook straks gewoon hier op Nederlandse bodem uh, gaan, gaan inzetten. Maar ook elders, want we hebben ook met missies te maken waarin wij als Nederland ook betrokken zijn bij de inzet van dit soort uh, toestellen, dat we daar ook inderdaad met de minister over spreken. Het is nog maar een kleine stap natuurlijk om er een paar wapens onder te hangen. Nou minister, de oud-minister Hillen moet ik zeggen, ja. de voorganger van minister Hennis, die heeft dus aangegeven dat het een type is die uiteindelijk uitgebreid kan worden met bewapening. En ik vind als je vooruit kijkt, als je iets aanschaft, dat je ook wel op lange termijn mag uh, nadenken over de mogelijkheden. Dus daar heb ik geen problemen mee. Maar die discussie, die fundamentele discussie over bewapende, maar ook onbewapende toestellen, uh, die moet echt in de politiek ook hier in Den Haag gevoerd worden. De boodschap is duidelijk. D66 Kamer Wassila Hatschi en Kees Hooman, onderzoeker bij het instituut Klingendaal. Mag ik u danken? Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, waar ga ik nog naar kijken vanavond op televisie? Toch maar Real Madrid Ajax, onderstel ik. Als Ajax vanavond in het uh, stadion Bernabeu in Madrid niet weet te winnen. Kan natuurlijk klein dat ze winnen. Dan is het volstrekt afhankelijk van het resultaat van Borussia Dortmund-Manchester City. En als de Engelsen dan een Dortmund winnen, dan zijn ze door naar de Europa League. Verliezen ze, dan mag Ajax verder op Europees niveau. Dus er is echt sprake van scorebordjournalistiek. Om kwart over acht de voorbeschouwing. En om kwart voor negen begint de wedstrijd op Nederland 3. Dan is er om tien over negen op Canvas het groot dik... Nee, dat is een man over woord. Dat gaat over taal. Waarom groter dan en even groot als ooit is bedacht. Het programma gaat in op de geschiedenis van die regel. Klaas Drupsteen, zo meteen met lunch. Ja, ik heb alle onderwerpen in mijn hoofd gestampt. We gaan het onder meer hebben over uh, de Unglossy uh, esta. Dat wordt een Unglossy. Uh, we gaan een standpunt doen over het amateurvoetbal natuurlijk... met als stelling geweld in amateurvoetbal is onuitroeibaar. En wie komt daarvoor? Daar komt Richard Raad voor, dat is een amateurscheidsrechter. Heel actief. Klaas Drupsteen, zo meteen vanaf kwart over twaalf op deze zin. Surf naar de gids.fm. Tot morgen weer. Krijg nou het laarsers. Wie heeft dit gemaakt? Piet Kassel? Sneder.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 Dit is Radio 1.